Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. ProRail hangt op 15 stations extra camera's op om vandalen te betrappen. De camera's zijn vooral gericht op liften en roltrappen... want die worden honderden keren per jaar vernield, staat in het AD. Mensen met een kinderwagen of zware koffer hebben er last van... En voor mensen in een rolstoel zoals Erik is het helemaal vervelend, zei hij een tijdje geleden tegen AT5. Het is me één keer gebeurd dat ik met een trein aankwam op het station Zuid. En dat ik uit de trein werd geholpen en dat ik naar de lift reed en dat het bleek dat hij niet deed. En dat was de laatste trein, dus ik kon ook niet meer met een andere trein weg. En toen heb ik de mazzel gehad, ik zag de conducteur nog staan, die heb ik heel hard geroepen. En die heeft me weer opnieuw de trein ingezet, zodat we door konden rijden naar Schiphol. Anders had ik dus de hele nacht op het station moeten staan omdat er een tekort aan materiaal is... duurt het lang voordat liften en roltrappen zijn gerepareerd. En het was vannacht opnieuw onrustig in Rotterdam. In het zuiden werd geschoten op geparkeerde auto's. Daar ligt de straat vol kogelhulzen. Twee verdachten zijn opgepakt. En in een portiek van een flat in Rotterdam-West... ging een explosief af en brak er brand uit. Zeven mensen moesten hun huis uit... Deze bewoonster zat rechtop in bed toen ze de knal hoorde. Ja, echt. Het was echt een harde knal. Ik hoorde die knal echt een ik, ik dacht dat het een drugsgedoe was of zo, weet ik veel. Ze zat haar baby te voeden toen het gebeurde. Er raakte niemand gewond. En na maanden van dalingen is de gasprijs weer aan het stijgen. De inkoopprijs is deze maand al bijna verdubbeld... van 23 naar 41 euro per megawattuur. Dat is wel nog veel minder dan tijdens de piek van vorig jaar. Toen was de prijs dik 300 euro per megawattuur. Megawattuur. En de Rubik's-cubus. Je weet wel dat blokje waarbij je dezelfde kleuren op hetzelfde vlak moet krijgen. Veel mensen kregen de puzzel nooit af, maar een Amerikaan van 21 deed het in 3 seconden en 1300ste. Dat is een wereldrecord volgens The Guardian. De man keek zo'n 10 seconden naar de kubus, pakte hem op en toen was het dus snel gedaan. Het vorige record is nu met bijna vier tiende seconden verbeterd.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, zandvoort Zand, Zand, in Zandvoort. Race Radio. Race Radio. Z, Maar moet wel de microfoon doen, Willem. Ja. ja, gezellig Wim, gezellig. Ja, goed. Goedemorgen man. Allemaal. Vanaf het circuit van Zandvoort Ja, helemaal goed in één keer en, ja, en voor de luisteraars, we zitten hier op een unieke locatie mede dankzij alle medewerkers van de CEO van Zandvoort, techniek presentatoren, nou ja, iedereen die ermee betrokken is geweldige locatie eh, tegenover de tribune, het is een beetje tribunaal ook hè. Dus, eh, maar het gaat er ook hard aan toe hier, vind je niet Wim? Ja, uh, laat mij er alsjeblieft buiten, ik hoor helemaal niks hier met die auto's. <laughs> en uh, hier rechts naast me, u kunt het niet zien, luister. Misschien, ja, u kunt het wel zien, want uh, u kunt ook tv kijken. Gerry Rutte, onze steun en toeverlaat. Goedemorgen. Zorgt voor goede banden, niet alleen voor de coureurs... maar ook voor onderlinge samenwerking ja. als medewerkers van ZFN. Precies. En tegenover mij, Rob Petersen. En dat vind ik zo leuk. Want Rob heeft wel een hele lange geschiedenis met het circuit, Rob. Ja, Charles, ja, goedemorgen. Ja, hoe ver ga je terug? Uh, eerste race 1961, als klein jochie. 61. Ja, ja. Dus, uh, dat, dat is wel heel erg... Uh, stuk, met, stuk. met vader en moeder of met vader alleen? Met pa alleen. Ja, mijn vader, mijn vader was toen zat toen bij de recherche in Zandvoort. Ja. Dus uh, ja. ja, ik mocht met hem mee. Ja. Ik was toen vijf jaar oud. Ja. We gaan zo met je praten. Eerst misschien even een lekker stukje muziek. Want daar is uh, Wim, uh, uh, Willem Bruist. Die zorgt altijd voor uh, ja, heerlijke repertoire. Wim, wat heb je voor ons klaarstaan? Ik ga eens even voor je kijken, joh. Kijk jij eens even. voor ons. Tot niet. Ja, maar we zijn er natuurlijk alweer. Ja, iedereen, uh, iedereen die schrikt ik Gelijk de koptelefoon op. Ja, ja natuurlijk. Ja. Als ik niks zeg, gebeurt er helemaal niks, geloof ik. <laughs> uh, nogmaals, luisteraars tegenover me Rob Petersen. En uh, ja, al een uh, binding met het circuit sinds 1961. Dat is een tijd terug. En hij ging er, uh, op bezoek met zijn vader. Ja. En het was helemaal niet, uh, überhaupt helemaal niet een, een circuitfan. Maar dat was, was toeval. Gewoon een dagje zandvoort. En dan... nou, het was uh, de eerste keer dat hij hier kwam, was hij voor de beveiliging van prins Bernhard, die hier zo'n beetje oh. vaste uh, prik had. En er moesten altijd een paar Zandvoortse rechercheurs naar het circuit mee om die beveiliging te regelen, maar dat was allemaal niet zo officieel. Ja, dus die Bernhard was toen al een beetje verbonden met het circuit. Ja, hij was natuurlijk een enorme Ferrari-fan, hij was een persoonlijke ja. vriend ja. van Enzo Ferrari. Ja. Ja. Dus ja, in de jaren 50 liep hij hier altijd al rond. Uh, ja. De prinsessen liepen hier rond. En, uh, ja. Ja. Ja, dus dat was allemaal een beetje uh, ja echt, echt stijl van, van het Koninklijk Huis met het circuit. En nu Bernhard van Vollenhoven natuurlijk? nu hebben we nog steeds de, ja. de binding met het circuit en het Koningshuis, ja. Ja, ja fantastisch. Jij waren op de Ja, ja. Uh, ja de ja, en... verstandsjeur van politie in zijn antwoord tot 1964. Ja. En toen is hij naar het CBR gegaan voor uh, examens dat deden heel veel politieagenten, want die hadden allemaal wegen verkeerswetgeving kennis. Ja. Dus die konden makkelijk overstappen. Ja. Maar uh, jullie bezochten het circuit, maar bij jou gaf dat toch een bepaalde prijs. Ja, als kind was je bezig met je Dinky Toys en je vond het allemaal prachtig. En dinky, toys, ja. dinky Toys, ja. En ik woonde in de Thijssenweg. Die Thijssenweg die ligt op 200 meter afstand van het oude circuit. Ja. En daar was ook de oude slipschool van maken. Ja. Dus ja, je zat altijd op het circuit of in de duinen. Ja. En die raceauto's die hadden een maag dus. Ja. Ik kan me herinneren dat wij vroeger, en uh, ik had ook een hele garage met Dinky Toys. Uh, dat wij zo'n plank maakten, uh, een soort stellage. En dan uh, die Dinky toys boven ja, Heel lekker man, heel lekker. Ja. En dan is, uh, ja, wie het eerst beneden was. Ja, natuurlijk. je kon, dat als, je kon die auto's dus ook opvoeren met een beetje olie tussen die asjes, dan gingen ze langer rechtuit. Ja, ja, precies. Ja, en ja. Er werd er werd ook stiekem lood op de autootjes bevestigd, zodat ze ja. wat zwaarder werden. Ja. ja, grappig werd, is dat. Een beetje vals gespeeld toen eigenlijk. Ja. Ja. Nou, dat uh, hey, uh, ja, we gaan terug uh, als het om het circuit gaat, om, uh, om de historic Grand Prix uh, 1948. Ja, eerste wedstrijd. In 1948. Ja, toen was ik één jaar. Dus, uh, er was een groep Engelsen die was uitgenodigd door de Knak, de Koninklijke Nederlandse Automobielclub. Die wilde weer, net zoals voor de oorlog, wilde zijn, autoraces in Zandvoort Het ja. circuit werd gebouwd en uh, toen werden er twintig Engelse coureurs. ...van na de oorlog, maar ook deels van voor de oorlog... ...uitgenodigd om op standvoort twee hits en een finale te rijden. Ja. Met auto's die bijna allemaal van voor, voor de oorlog waren... ...maar dat maakte op dat moment niet uit. Ja. En uh, ja, dat was een uh, enorm spektakel. Nederland wist niet wat ze zagen natuurlijk. Want die wagens waren nog nooit in Nederland geweest. Ze waren in uh, Haarlem in de kazerne, stonden ze... Daar hadden ze hun, hun garage, zeg maar, in Zandvoort, niks. In 1948. In, kazerne in Haarlem? Kazerne in Haarlem, ja. ja. Ik kan even niet op de naam komen, maar dat is vlakbij de Croixestraat. Ja, oh, dat, de Sparenhoferplein, denk ik. Ja, dat da, da, da, was een kazerne ja. en daar hadden ze tijdelijk een ondergrond Ja, dat was een, een, een tremmermisevuur geworden. Ja, dat zou kunnen. Ja. Ja, ja, van de NZH. En dan kwamen die wagens over, ja. uh, over de zeeweg naar Zandvoort. Ja. Er werd er een nummer op geplakt hier en uh, ja, ze gingen rijden. Wat een geweldige tijd moet dat geweest zijn. Ja, dat is wel heel apart. In Zandvoort natuurlijk niks. Er was één stukje tribune en er was een asfaltweg en een paar pitboxjes, heel bescheiden. Maar de Engels vonden het fantastisch om hier te rijden. Er was alleen heel veel zand op de baan. Dat is natuurlijk logisch maar met, met, met, met zand en de duin. Ja. Maar dat was wel even een dingetje. Je ziet het ook op de oude foto's wel af en toe dat er heel veel zand opwaait eigenlijk, tijdens het rijden. Nou, had je in die tijd hele uh, Formule 1 kampioenen. Ik noem James Hunt, ik, uh, Jim Clark. Niet, uh, geen familie van Alan Clark. Nee, nee, nee, nee, nee helemaal niet uh, Nicky Lauda natuurlijk. En, en Max ja. Verstappen, die, uh, die komt nu om de hoek kijken. Nou, ja, ja, de hoek in, in, die, in, die domineert. In, in, in tien seconden <laughs> door de hele tijd heen beetje. Ja, ja. Ja. Ja. Maar dat is, uh, ja, Sanford heeft zich natuurlijk enorm op de kaart gezet door het circuit. He, ik, ik heb altijd gezegd tegen iedereen... die zei van, moeten we nou zo'n Grand Prix hebben in Zandvoort? Nou, als je gewoon op het moment 300, 400 miljoen tv-kijkers hebt... en er komt een helikopter aanvliegen over zee... plaatje van de zee, strand, Zandvoortdorp en na het circuit, dan heb je een commercial die is onbetaalbaar. Dus ja, dat het circuit ook. heeft wel degelijkse effecten voor ja, ja, ja. Mooi voor de gemeente ook, hè? Het is heel goed voor de gemeente. Gelukkig ja. zijn ze tegenwoordig positief over het circuit en werken ja. ze mee. Ja. Er is een periode geweest dat ze dat niet erg deden. Ja. Dan hadden het circuit probleem. We ja, hebben natuurlijk altijd de milieuactivisten die ja, tegen van allerlei dingen zijn. Ja, lawaai is een, een ding. en Die oude auto's maken wel meer lawaai. Deze historische auto's maken tien keer zoveel lawaai als ja. de moderne Grand Prix. Ja. Die moderne Grand Prix vind ik dat geluid niet zo lekker. Dat, dat, maar het is heel bescheiden, want het zijn natuurlijk ook turbo-motoren. Ja, ja. Dus dat, uh, eigenlijk is het heel raar dat er nu zo geageerd wordt over het lawaai. Ja. Terwijl bij die Formule 1 juist het verlaai, lawaai veel minder is dan bij reguliere wedstrijden. Voordat we weer even naar een stukje muziek gaan, hè, uh, heb jij de, de, de korrivéen ontmoet zoals James uh, Hunt en Jim Clark? Ja, ja. Ik, Vertel. Ja, in de, de jaren 70 en 80 was ik uh, verbonden aan de OK, de Officials Club ja. en aan uh, de Organisatie het ja. circuit. Dus ja, dan kom je toch in aanraking met al dit soort mannen. Ja. En, en dat was natuurlijk, ja, ik was natuurlijk ook heel een stuk jonger. Ja. Dus het was geweldig. Maar was de toegankelijkheid toen? Want het is nu allemaal een beetje overbeveiligd. Het, is, het was vroeger zo anders. Als je begin jaren tachtig uh, bij Ferrari uh, hier achter de pits liep, dan zaten de monteurs op de auto's uh, hun spaghetti te eten. Ja. En je kon gewoon met iedereen praten. Het ja. was echt prachtig. Ja. Ja, als je nu naar de WC gaat, dan moet je je zakken leggen. Oh, het, is, het, is, het, is, het is niet, het is niet wat dat betreft, niet leuk meer. Ik zeg altijd: Formule 1 kun je best voor de buis zien. Ja. Ja. Wim, heb jij nog een stukje muziek voor ons? Dan, uh... Zeker. Beautiful people. You live in the same world as I do. But somehow I never noticed you before today.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 Afraid you'd laugh at me I would run and take all of your hands, yeah Care you, beautiful people. You look like friends of mine. Beautiful people van Melanie, je luistert naar... Ja, uh, yeah, de boys are back in town. Uh, we live vanaf circuit in Zandvoort. En we zitten hier met twee boys aan tafel. Uh, Rob Peters tegenover me en mijn naam is Cheryl Duif, Maar ook een, een lieve dame, Gerry. Ja, goedemorgen ja, ja, allemaal. ik heb het helemaal niet gehoord, meisje. Ja, ik ben aan het luisteren naar Rob. Ja, ja, Wat hij allemaal maar, aan het vertellen het is over... Het is uh, erg boeiend 75 jaar. Want ja. we kennen natuurlijk allemaal Philip Bloemendaal. En die kennen we uit de bioscoop natuurlijk. Hè. Al die journaals... Uh, zeg maar voorzag uh, van commentaar enzovoort. Maar wij hebben hier ook een speaker tegenover ons ja. zitten. Dat is Kof Petersen. En die heeft hier uh, ja, op het circuit verslag gedaan van al die wedstrijden. Ja. En wat lijkt me dat moeilijk. Omdat, want je moet alle namen en, en ja, alles wat er gebeurt, tijden. En... Ja, maar daar groei je helemaal in. Hè. Ik heb natuurlijk een aantal jaren in de organisatie gezeten. Ja. En in 1985, met de laatste Grand Prix, ben ik begonnen als speaker. Ja. En daar groei je ook helemaal in. Ja. Je hebt natuurlijk een brok huiswerk wat je van tevoren doet. Je hebt je lijstjes en namen en nummers. Dat, dat werkt nog wel. Maar dan gaat het erom om een normaal verhaal te maken. En mensen echt iets leuks te vertellen. Dus zeker op nationaal gebied leer je iedereen goed kennen. Weet je wat ze doen. En ja, kun je wat, wat vertellen. Zo werkt dat namelijk. Maar ik kan me zo voorstellen. Als je, speaker, als, je als speaker wordt ingehuurd of, of wordt gevraagd. Dan hebben ze je stem ontdekt. Want je moet natuurlijk toch. Naast het feit dat je flexibel moet zijn zijn graad ja. enzovoort, ook je stem mee hebben? Ja, ik, ik weet het niet. Ik heb een beetje een andere stem dan anders. Dus iedereen herkent me altijd. Ja. Dat geldt wel. Ja. Maar ik, ik was opvolger van Olaf Mol. Olaf die, de, heeft hier een aantal jaar commentaar gedaan op het circuit. Ging toen naar de NOS om Formule 1 te verslaan. En ja, ik, ik deed de pitomroepen al. Dus mm -hmm. de, de zakelijke boodschappen. Omdat ik in de organisatie zat op het circuit. En dus uh, ja, ben ik daar begonnen samen met uh, Good Old Alfred Abbenes, die destijds... Abbenes, ook een uh, naam. Ja, Abbenes is een bekende naam, dat oud coureur en uh, ja. man die les gaf op het circuit en autorazen. Dus samen met Alfred ben ik begonnen en zo ben ik eigenlijk met een aantal collega's doorgegaan ja. tot 19, 2019. 200. Toen ik gestopt dat is best een hele lange periode. Ja, op een gegeven moment had ik zoiets en, van dan moet je maar mee stoppen. Ja, hey, maar uh, de mensen die je hoorden, uh, hebben die ook wel eens gevraagd dat je een soort voice-over wilde zijn voor? Ja, dat heb ik wel eens gedaan, maar dat is niet echt mijn ding. Reisverslag vind ik leuk. Ja. Voice-overs en, en programma's presenteren. Dat uh, nou, gaat, nee. gaat goed, toch? Ja, maar dat is, ik hou meer van die dynamische dingen. Dat vind ik ja. Ja. Ja, ja. En uh, Je hebt van die hele flitsende figuren die uh, mooi filmpjes kunnen inspreken. Ja. Nou, dat ben ik niet echt. Dat uh, in, nee, het zit gewoon niet in me klaar. Dus ja. dat moet je ook niet doen dan. Nee, nee. precies. Ja. Uh, ja, vooral doen we waar je passie ligt. En de, ja, dat lag helemaal bij het circuit. Heb je nou nog iets waarvan je zegt van nou. Dat zou ik nog willen vertellen, want dat was zo bijzonder. Ja, goed, er zijn natuurlijk in die 35 jaar... heel veel gekke, rare, bijzondere dingen gebeurd. Ja. Wat me altijd bijgebleven is... is de eerste overwinning van Rubens Baricello... in Zandvoort, in een Opel Lotus, in een kleine klasse. Rubens Baricello was natuurlijk Ferrari Formule 1-coureur. Italiaan? Op samen met, met Schumacher. Italiaan? Nee, Braziliaan. Braziliaan. En deze Baricello, die won op Zandvoort... zijn allereerste autorace, internationaal. En die had we had een manager, die heette Domingo. En nou, die twee mannen waren toen stapelgek. En heel blij dat hij eindelijk gewonnen had. Ja. En hij komt dus op het podium. Hè, wordt gehuld, Ik sta altijd dan op het podium met de ja. microfoon. Je doet een interview. Ja. En we starten het volkslied op. En het volkslied in Brazilië kent twee versies. Het korte en het lange. Het lange is inclusief met een koor. Maar dat lange volkslied mag alleen gedraaid worden voor presidenten. En voor, voor een hele bijzondere gelegenheden. Ja. Wisten wij niet. We hadden gewoon dat mooie volkslied van Brazilië. Dus we startten dat op. En Baricello was al een heel emotioneel figuur. En die begint daar te janken op het podium. En die manager Domingo ook. Die begon ook te janken. En dat hield me niet op. En dat duurde vijf minuten het volkslied. Dus dat was zo'n <lacht> krankzinnige situatie. Maar ik begreep niet waarom ze zo emotioneel erover waren. Maar ja, achteraf begrijp je dat door, je. dat was, wel, was wel een heel mooi ding om mee te maken. Ja. Zeker omdat hij later gewoon in de Formule 1 reed. Met Zuma samen. Ja. Die, ja, auto's. Heb jij zelf iets met auto's? Ja, ik vind uh, oudere auto's leuk. Ja, ik bedoel op privé dan? Hè? Ja, nee, nee. Het maakt me niet uit als hij mijn vier heeft. <lacht> hij dat moet het doen. Dat is altijd bij mij het belangrijkste. Van A naar B. Van A naar B, geen gedoe. Ik ben nooit zo'n figuur van ik wil ook een le aparte, leuke auto hebben of zo. Dat heb nee. ik nooit zo erg gehad. Nee, en snelheid is voor jou ook niet zo belangrijk. Nee, nee ik hou me redelijk aan de regels. Vijf ja. of tien ja. kilometer te hard. Maar niet echt dat ik zeg van. Uh, ja, ik zei het al bij me open. Hier gaat het er hard naartoe. Hè? Ja, het <lacht> gaat hier echt wel vlot. Ja. ja. ja. ja. Maar ja, goed, dat. Uh, daar is een circuit ook voor. Dat ja. zeiden wij vroeger ook altijd na afloop. Maar rijdt u voorzichtig naar huis. Denk erom, het circuit is al geen openbare, uh, openbare weg. Nee. Maar, maar als je nou uh, hebt over auto's. Uh, voor, wat is nou voor jou de raceauto waarvan jij zegt. Van, nou, dat, dat vind ik de meest aantrekkelijke, uh, mo welgevormde, uh, mooie auto. Ja, dat is, dat, dat is een combinatie van dingen vaak. Het ja. is niet vaak alleen het uiterlijk of de kleur. Dit weekend hebben we hier een aantal uh, Cobras rijden, AC Cobras. Auto's stammend vanuit tussen 1963 tot 1968. Dat is een beetje de ultieme raceauto. Aangemaakt ontzettend hoog lawaai. Hij heeft een hele zware V8. Heel mooi klinkt dat gewoon. Mm -hmm. En die auto, daar kun je mee driften en glijden. En, en, en optimaal mee racen. Als coureur het meeste lol in. En dat vind ik eigenlijk wel een hele echte specifieke raceauto. Ja. Ja. Ja. Heb je thuis uh, nog van die oude dinky doorstaan? Mm -hmm. Ik heb een hele aardige collectie van alles en nog wat. Ja, ja. Maar echt oude allemaal. Ja. Ja. Ja. Ja, uh... Maar ook Ja, alleen maar raceautosjes. Alleen maar, raceautos. ja, alleen maar raceautos. <laughs> ja Dat gebeurt natuurlijk omdat je... Ja, als kind had ik, was ik er vrij netjes op. Ja. Dus op een gegeven moment dan ga je wel die dingen blijven sparen. Je gaat wel eens kijken bij zo'n beurs. En, ja, dan krijg je een soort gemeenschappelijk gevoel met mannen die dat ook hebben. Dus net, de een heeft treintjes, de ander heeft autootjes. Uh... Ja, het, het is altijd wel bij raceautootjes gebleven. Er blijft muziek in zitten. Er maar ook bij Sivim Zandvoort. Let maar op. <laughs>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 Ja, ongebruikelijke muziek op een ongebruikelijke dag, maar wel op een mooie dag. Maar wel leuk. Ja, Wim, het uh, is not unusual dat jij goede muziek bekent, maar uh, hoe ben je op Tom Jones, op Tom Jones gekomen? Nou, uh, ik, ik werk s'avonds, werk, ik, uh, werk ik ook uh, in de praatpalenclub. Club. Oh nog, doe doe dat nog ja, steeds. Okay. En dan dans ik altijd op deze muziek langs de Palen. Ja, dat is. Goedemorgen. Oh, God te hangen, maar je bent toch meegekomen? Ik ben toch meegekomen, gezellig. Hallo, allemaal. Dag meneer. Dag meneer. Dag. U bent meneer Petersen. Ja. U bent die beroemde meneer die altijd vroeger het circuit alles van commentaar voor zag. Mag ik straks uw handtekening? Ja, dat mag ook leuk. Dat, mag. dat is Wim. Nou meneer Petersen, u hoort het. Uh, ja. We hebben een extra gast in de studio. Ja, ik, ja, die ik, kopen, ik trok er ook iedere keer pas, van, hoor. Te pas en de onpas ja. komen ze binnen. Van. Komen binnen maar, ja. Ja, ja, ja, die komen er ja, helemaal ja. binnen Maar uh, die gaan nu eventjes een consumptie nemen. Zie ik wel. We zijn er even van af. We ik, ik, ik weet ook nog iets leuks te vertellen over het circuit. Want uh, uh, in die jaren. Even kijken. Moet ik eventjes goed nadenken hoor. Ja, eind jaren 50. Uh, ik woon in Haarlem Zuidwest. En, en wij gingen met vriendjes altijd hier uh, de duinen in en gingen we spelen. Ja. En er stonden allemaal van die, van die uh, houten uh, koffieketen, zeg maar. Die tijdens de races werden gebruikt om uh, consumpties te verzekeren ja. aan, aan het publiek. En dat gebruikten wij als fort. Dus wij, wij, uh, maar je kon hier over, overal gewoon ook... Er werd ook niks van gezegd. Je werd niet weggestuurd door de politie of wat ook. Het, het was gewoon... Ja, ja, dat klopt. Maar het oude circuit, zoals het in jouw tijd in eind jaren 50 lag... Ja. had één bewaker, Willem Draaier. En, en, en die, die, die Willem Draaier had, dat is ook een bekende manier. Ja, man. ja dat Willem, Willem Draaier was dus circuitbewaker met zo'n pet op. Ja. En ja, dat was één van de weinige mensen die een vaste dienst was van het circuit. En hij had dan een autootje en dan reden ze over het circuit heen en keken je. En als er ja. wat gedaan moest worden... Ja. dan kwam er een aannemer uit Zandvoort, uit Haarlem, die wat deed. Ja. Maar er was voor de rest door de week zo, bijna nooit wat te doen. Ja, je kon vrij rijden zoals dat heet. Ja. Dan kon je voor 1 gulden of 50 cent kon je een paar rondjes rijden. Ja. Gebeurde op zondag was het dan altijd druk. Want dan gingen er veel mensen rijden. En er was, de ambulance was standaard twee keer of drie keer op zondag moest hij uitrukken. Omdat mensen allerlei dingen deden op de circuit die helemaal niet konden. Dat is, wel leuk dat is ook dat op je... een gegeven moment te verboden hoor. Is okay, dat, ja, ja, maar het is wel leuk dat de... je dat zegt. Want ik, uh, dat ik een jaar of 15, 16 was. En ik nog niet mocht rijden natuurlijk. Uh, mijn vader had een kever. Hm. een is een kever met, met zijn spijltje nog. Weet je wel? Ja, ja, ja, ja, ja. En dan gingen we naar de circuit. En dan mocht ik hier uh, als jochie van 15, 16. Ja, mocht ik... ja, zo, zo heb ik ook leren rijden. Als een <laughs> jongetje van de jaren of 10, ja, Mocht nou, ik in de Renault de van mijn vader zijn. je gewoon Je kon hier gewoon natuurlijk naar binnen rijden. Dan stopte je en dan wisselde je van bestuur. Dat mocht, want het is geen openbare weg. Dit is een afgesloten terrein. Maar met zo'n VW-brilletje, zoals dat heet. ja, ja dat zijn, dat zijn ja. hele leuke dingen om mee te maken. En je kon goed zeg maar, de instrumenten leren bedienen. Dus dat was wel mooi. Hè? Ja, geweldig. Ja. Ja, ja. Dus die herinneringen heb ik dan aan het circuit. En ik kan me ook een keer herinneren dat ik hier, dat ik hier ook een keer op een een race was. Dat, het, dat ik samen met Boudewijn de groot hier in de duinen zat. Die ook fan was van... Ja, ja. Boudewijn is hier in Zandvoort ook getrouwd, hè? Is dat zo? Ja. Of was dat nou zo'n maatje? Met Neig was dat volgens mij. was Leonard Neig is hier getrouwd en Bauden was getrouwd. Met wie? Want hij is drie keer getrouwd. Met Astrid. Ja, die doet wat ze doet natuurlijk. En later met José Koning. Dat is een Braziliaanse... Een zangeres van het Braziliaanse repertoire, zeg maar. Hij woonde destijds op het Spaarne in de grote... dat Neig nog steeds een van de beste tekstschrijvers ooit. Tenminste vind ik ja, ja. Nou, als er ook om ons hoofd is verdwenen, uh, dan uh, hebben we misschien weer even tijd voor een stukje muziek, hè? Huh? Toch? Ik wil nog één stukje en dan moet ik het graag. It's the time of the season. When we love runs high, in this time, give it to me easy. Let me try With pleasure hands To take you in this time To promise. Is he rich like me? Has he taken Does he take any, any time, time, time, time to show, to show, to show you, what you what you need to live? Tell it to me slowly. Tell him slowly. Daddy. Daddy, is he rich like me? Has he taken, Has he taken any, time time any time to show, to show you what? You Tijd voor de season voor een goed gesprek met Rob Petersen. Ja. ja, fijn dat je er hier bent, Rob, want voor de luisteraars ook leuk om om eens wat te horen hoe dat er allemaal vroeger aan toe ging. Ja, een stuk relaxter. Hè? Ja, dat was allemaal wat, wat makkelijker en wat simpeler. Het, ja. het past natuurlijk ook in de tijd. In de jaren 60, jaren zeventig was alles helemaal heel relaxed. En ja, het was veel gevaarlijker. De voorzieningen waren heel anders. Ja. We hebben natuurlijk op standvoort best wel een aantal tragedies gehad. Nare ongelukken die niet goed afliepen. Mm -hmm. en, maar dat past helemaal in de tijdsbeeld. Want dat was overal zo. Ja. En langzamerhand is die autosport veiliger geworden. En zeker Hoe kwam dat eigenlijk? Want, want dat vraag ik me wel eens af. Want als ik ze wel eens... Werk uh, zie. Niet alleen Max Verstappen, maar ook al, al die andere coureurs en ze raken van de baan of, of ze raken naar de zijkant of de vonk, de, de, de vuur komt eruit, zeg maar. Ja. Uh, wat, wat is dat nou minder gevaarlijk aan? Nou, wat het minder gevaarlijk is, is dat die reizenauto's tegenwoordig de laatste 15, 20 jaar eigenlijk bestaan uit een monok, uit een soort kooi waar ze in zitten. Mm -hmm met een helm die met riempjes vastzit en die, die, die daardoor een, een veiligheid biedt met schokken, met schokabsorbing... en het absorberen van de krachten die er loskomen. Ja. En ze zitten in die kooi. Dat ja. zie je niet bij een formuleauto of een dichte auto. Uh -huh. Maar uiteindelijk is dat altijd een veiligheidskooi. Ja. Dus wat er ook gebeurt, er kunnen wielen afvliegen. Er kan van alles gebeuren. Ze kunnen zes keer over de kop slaan. Maar ze zijn wel geborgd. Ze zijn wel veilig. Terwijl de wagens die dit weekend hier rondrijden, zeker bij de historische Formule 1... In. Die mannen zitten gewoon in die open auto. Ze ja. hebben ja. wel een helm op en hebben een pakje aan. Maar, ja. maar als je het ja. dan over de kop slaapt, Ja, ja dan dat is een heel groot probleem. Ja. Ja. Ja. En dat is juist wel het aantrekkelijke, vind ik, aan die uh, historische Formule Die mannen moeten vreselijk hard werken. Mm -hmm. En toen durven we nog zoveel met die auto's. Die heel veel geld er, uh, kosten. En die heel bijzonder zijn. Maar ze racen er wel echt mee. Ja. En dan uh, niet, niet, niet helemaal tot de limiet. Maar wel redelijk er tegenaan. Ja. Is het nou wel eens uh, gebeurd dat, uh, dat er mensen waren... die dan zo'n Grand Prix uh, hier bezocht hadden, G gekke dingen deden in Zandvoort op de weg? ja We hebben periodes gehad dat mensen, als ze de toegangsweg uitreden, ja? als dwazen over de zeeweg gingen. Ja. Nou, dat kan allemaal niet meer tegenwoordig, nee. want het is veel te druk. Dus je gaat allemaal kruipend richting Haarlem, of via de ene kant of via de andere kant. Ja, nou, ik kwam zelf op het Kleverlaan, ja. wat ik je al vertelde, in de ja, voor de ja, uitzending. Je weet hoe druk het is dan. Ja, dan dus roep ik wel eens naar voorbijgangers van uh, het circuit is uh, 15 kilometer verderop hoor. Ja, het is af en toe. Uh, ja, maar goed, er is natuurlijk destijds bij de provincie en de Gemeente gekozen voor de huidige structuur van wegen. Ja. En er is 30 jaar gepraat over de Doranisweg, heette dat ding, geloof ik. Die ging deels door de waterleiding Duin ja. als echte ontsluitingsweg. Ja. Maar 30, 40 jaar misschien over gepraat, maar het is er nooit gekomen. Is het nooit gekomen. Dus je hebt de Zeeweg die verzandt in Overveen, en je hebt de Zandvoort-Slaan die verzandt in Heemstede. Dus ja, ja. Dat, dat hoort er allemaal bij. Maar gelukkig hebben we goed openbaar vervoer. En dat wel, ja. Extra treinen zetten ze altijd in. Ja, dat doen ze met de Grand Prix heel goed. Ik heb ook ja. gezien de laatste twee jaar dat het heel goed werkt: ja. met fietsen huren, met, met de trein, met bussen. Ja. Het kan allemaal wel. Ja. Ja. Rob, jij moet weg, liet je me net weten. Dus, dus ik, ik ga jou niet langer uh, ophouden, zeg maar. Ja, nee, is... Maar uh, namens uh, alle, uh, al mijn collega's en mijzelf natuurlijk, uh, hartelijk dank voor een leuke weekend. Jij we jij hebben er weer van genoten. Ja, ja, succes met het programma. Dankjewel. je wel. my head I don't know. En ik hoor het telefoon, de telefoon, de telefoon. We gaan eens even kijken. Uh, of we hem erin kunnen krijgen. Ja. Oh, hoor je eens Als het Ja? Hey, als het oh. even in moet breken, dan moet je even zeggen. Hè? Nou, je breekt nu in, op dit moment. Je kunt me nou niet horen? Ja, ik hoor je uitstekend. Hoor je mij? Oké. Okay. Ja, ik hoor je ook, ja, ja zeker. Ik maar, maar ik moet daar helemaal naar ik moet helemaal naar die founders lounge. ze zitten in het midden van het circuit, ja? maar ondertussen kan ik wel iets vertellen natuurlijk, ik bedoel, uh, als je ruimte hebt moet je het even zeggen. Ja, ik heb nu ruimte. Ja nee, dat kan, uh, zeg maar ja. wanneer ik er live in kom. Nou, ik hoef dat niet te zeggen, uh, okay, je, bent, uh, je bent al live uh, op de radio volgens mij. Oh, ik ben gewoon live op de radio, perfect, nou ja goed. Ik ga zo naar een persconferentie over de Formule 1. Zou oh, je misschien de auto nog niet willen starten dan? Een oude McLaren van uh, Nicky Lauda. die staat hier ook gewoon. Oké. Okay. Ik hoop dat hij morgen ook uh, bij de parade te zien is, dat weet ik niet zeker. Dan zit de andere kant op kijkers dan zie ik echt wagens uit de jaren 40, 50, oude Formule 1 wagen, dat lijken net sigaren. Als je daar, uh, dan moet je dan wel een, een, hart van, een grote hart hebben hoor, als je, daar, als je daar mee gaat racen. Ja, dus De ik loop nu eigenlijk, ja wat wij zeggen? Nee, dat denk ik ook, ja, ik, ik zie het helemaal voor me wat je allemaal vertelt, want ja, ik moet het doen met een, ja. het uitzicht op het circuit. En jij staat je er middenin, en dat is toch wel bijzonder. Ja, dat is heel bijzonder, ja. en, uh, nou, Rob zei het net al, dat natuurlijk vroeger uh, die Formule 1-wagens veel gevaarlijker waren dan tegenwoordig. Hè. Ze zijn nu echt uh, goed beschermd en uh, ja, grote ongelukken zijn er nauwelijks meer. In de, zeker in de Formule 1. Ja. Maar het is uh, uh, in die oude auto's. Ik uh, geef iets te doen hoor, want ze halen toch uh, snelheden van uh, tegen de 300 kilometer met die grote motoren. Ja, dat is niet Dus niet... Ik, uh, ja. ik loop nu uh, richting Paddock 2. Ja. En dan ga ik, uh, zeg maar, het duin in en daar is de Founders Lounge en uh, daar is die persconferentie. En dan uh, meld ik me straks en dan meld ik me weer om daar uh, iets meer over te vertellen. Ik kan ja. nog melden dat uh, de hele zaak een beetje stilgelegen heeft, want er was een, uh, een uh, ongeluk. In de Coemro-box moesten dat allemaal repareren. Geen uh, gelukkig. Oké. Okay. Maar uh, ja, het is hier een geweldig evenement. En uh, daar gaat nu wel wat wagens met de baan in. En misschien hoor je het. Ja, ik hoor het zeker hoor. Ga er maar vanuit. Ja, dan kom ik straks het rechte eind langs, dus dan hoor je het nog een keer. Ja, nee, nee. Ik heb Leon al bij het raam neergezet van stuur ze maar weg, want uh, je komt wel over de muziek heen. Ja, ja, ja, ja. Ik zie Erik Weijers net langs rijden. Ik hoop dat hij jullie kant op komt. Dat is we de directeur van het Spie. Die komen ook bij jullie in de uitzending volgens mij. Ja, klopt. Hij zou, uh, hij zou inderdaad ook bitterballen meenemen, maar ik ben benieuwd. Ik weet niet, die heb ik niet gezien of zo, n... Maar het uh, <laughs> kan kunnen... Ik, er, er, kan ik, erbij, nee. ik uh, ga de duin in. En uh, ik moet even kijken hoe ik moet lopen zelfs. Ja. Hey, ik ga afsluiten en dan meld ik me straks weer. Ja? Hartstikke goed Hans, dankjewel voor zover. Hartstikke goed. Oké. Okay. Tot straks. Hoi. Hoi. De Brenkels alweer op tien voor elf. Je luistert naar de Boys are Back in Town live naar het circuit in Zandvoort. En ja, dat... Willem Bruijs, aan de andere kant zit ja, ja, onze grote, de... grote vriend Charles Duif. Ja, Willem, de, de tijd Ik gaat net zo hard. Ik dat je iets over het weer kunt vertellen. Ja, in de eerste plaats, de tijd gaat net zo hard als die auto's. Lekker, What? hè? Ja. Hey, Lekker muziek weer, Wim. Uh, okay. een, een hoge drukgebied, luisteraars. Uh, ...zorgt ervoor dat er in Scandinavië nog uh, steeds invloed uitgeoefend wordt op ons weer. En uh, Mr. Eckerbilk die uh, zorgt ook uh, voor uh, uh, zonnige ondersteuning... ...en daardoor blijft het zonnig en zomers warm. Vandaag en ook morgen is het zonnig en met uitzondering van de kust... ...wordt het van 25 tot 29 graden. Zondag tropisch warm, ja echt tropisch warm... ...maar later op de dag... Wel kans op wat uh, onweersbuien. Volgende week dan wordt het broeierig warm. Vanacht tot deze zonnig weer, dat hebben we met z'n allen al kunnen vaststellen. En de wind uh, waait vanuit het noordwesten en daardoor blijft de temperatuur op de stranden wat achter ten opzichte van het uh, binnenland. Daar kan aan het eind van de ochtend, uh, kan het al 35 graden worden. Vanmiddag trekt de noordwestenwind die trekt een beetje aan en uh, ja, dat ga je dan ook wel een beetje voelen natuurlijk. In het zuidoosten is de wind uh, hooruit zwak. Maar in de kustprovincies komt een windkracht vier te staan. Nou, het is niet echt hard hoor. Op het strand, een beetje achter een scherm. Nou, ik vind het hardzaad hoor. Is het is wel lekker hoor. Zo ja, toch gerry. Ja, wel... ja gerrie op de bikini. Dan kunnen de mensen natuurlijk iets zien. Oh, je kunt het wel zien. waarom zit jij dan ook in je gebodypainted suit? We hebben ja, camera beelden, hè? Ja, ik, dus, uh... ja, ik moest vanmiddag nog op de hei nog trainen. Hoe he, moest jij dat? Ja, voor, ja. voor de stoot te <laughs> Nou, moet ik even kijken waar ik gebleven was... Uh, uh, nou, het zorgt voor verkoeling dus dat windje in de hele kustkook waardoor het maximaal 21 tot nou, zo'n beetje 25 graden kan worden. En in de loop van de middag dan trekt de zeewind wat aan, waardoor het kwik dan iets onder de 20 graden zakt. En landinwaarts in, land is, is het dan uh, ja, zo'n 27 graden, ietsje warmer dus. In Utrecht worden 29 graden voorspeld En uh, in het zuidoosten van het land is dat ook het geval. En daarbij heel veel zon... Nou, dat kunt u met z'n allen vaststellen. Daar hebben we mijn weerbericht niet voor nodig. Want als je naar buiten kijkt of naar buiten loopt. Dan loop je vanzelf in het zonnetje. Smeer je goed in. Dat is ook een goed advies. Staat niet in mijn tekst hier voor het weer. Maar geef ik maar even mee. Factor 50. Dan kan je niet verbranden. Maar 2x25 is ook goed? Dat mag. Dat mag. Dat mag. Dan moet je dus dubbel insmeren. Nou, maar ze staan tegenwoordig allemaal van die palen om, uh, om je in te smeren. Gratis uh, zonnebrand. Uh, Gratis hem, hè? Ja. smeerpalen. Ja, smeerpalen. Smeerpalen. Smeerpaal. Ik ja. vind het een raar woord, Gerry. Is... Ja, ja, zo heet het wel. Want dokter, ik voel me niet zo goed. Ja, maar wat heb je? Ik heb een beetje last van een smeerpaal. Ja. Nou ja. Vanavond dan verdwijnen de stapelwolken en uh, wordt het helder weer. Vannacht koelt het uh, dan af naar zijn 9 graden. In de Achterhoek uh, 15 graden. Uh, eens even kijken hoor. De noordwestenwind uh, is dan zwak. Nou, morgen begint het opnieuw zonnig. Maar in de loop van de dag trekt vanuit het zuiden wat hogere bewolking binnen geeft dan misschien ook een beetje verkoeling. De zon schijnt uh, uh, daar wel nog gewoon doorheen. Maar ja, het wordt dan een beetje een waterig zonnetje. Een beetje zo'n zwak zonnetje. Ik weet niet of de coureurs hier op het circuit... er erg last van hebben hè, van, van, uh, van, de, van de zon in zo'n open auto. Maar We zullen dan... toch airco hebben, denk ik? Of niet? Airco. Airco, airco in de auto? Of airco van nature. Van... Nee? Nee, nee, nee, nee. Nee? nee? Is heel warm, denk ik, hè, in zo'n auto. Zaten in, die, in die tijd, in die auto, zat uh, Arto. Zat Wat er, is dat? Alle ramen tegelijk open. <laughs> ja. De wind waait uit het noorden, het noordwesten, uh, is slechts zwak. En in uh, het binnenland, matig uh, aan de kust, dat heb ik net al uh, aangegeven, dat blijft ook zo. Ja. Op de stranden wordt het een graad op 22. Lekker. Ja, ik heb het nu overmorgen. Nee, maar is lekker. Ja, ja, zeker lekker. En uh, koelt het in de middag weer naar zo'n paar graden lager uh, af door dat windje. Landinwaarts is het veel warmer met 27 tot 29 graden. We gaan naar de zondag. Moet ik even naar boven scrollen, zoals dat heet. Z uh, zondag dan draait de wind naar het oosten en komt hete lucht... Oh, dan wordt het warmer, hè? Ja, komt hete lucht ons land binnen. Op grote schaal kan het tropisch warm worden... met temperaturen tot, schrik niet, luisteraars, 30 graden. Ja, ja. Oh. Zet je zwembadje buiten maar klaar. In het mm. zuiden mm. wordt het uh, lokaal zelfs 32 graden. Op de Wadden is het een... Uh, Aanzienlijk koeler, 22 graden. Dus dan uh, is het beduidend minder warm. En vooral in, het, in de ochtend is er heel veel zon. Maar vanuit het zuiden uh, neemt in de middag de bewolking toe. En ja. tegen de avond kunnen er dan enkele regen- en onweersbuien vanuit België ons land binnen gaan trekken. Na het weekend krijgen we uh, een meer broeierige zuidwestelijke stroming. En dan uh, de luchtvochtigheid gaat dan uh, erg omhoog waardoor uh, het benauwd gaat aanvoelen dat is niet Goeiedere zo lekker dat dan. hebben ja. we gelukkig het weekend niet mee te maken wim ja. Ja. en ik krijg het er helemaal benauwd van als ik helemaal ja. geen lekkere muziek meer hoor dus, dus ja. Ja, wie... zal ik daar eens even wat in doen dan doe jij daar nou eens even wat dan I, I love the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 Dan weer, ik hoop dat ik er bovenuit kan spreken <laughs> dat wij gaan naar Gerry Rutte met ja. Uh, ja Rutte, mevrouw Rutte. Ja, dat, dat geeft opnieuw good vibrations. Uh, ja. Gary, ja, om met jou te maken. Uh, maar ik hoor op de achtergrond, hier naast mij zijn gaan de racewagens weer van start. Ja, ik hoop dat iedereen me hoort dat naar binnen moet. Nee, ze zijn net vertrokken. Dus oh, het is wel nou weer in, dat valt mee. Maar we blijven in de race met pluspunt, toch? Ja, Want... nou ik heb wat vaste activiteiten. Ik zal een paar dingetjes nog opnoemen voor, uh, voordat we eruit gaan. Uh, nou, we gaan er niet helemaal uit hoor. We gaan blijven nog een minuutje. We we ja. <laughs> uh, ja? Ja hoor. Nou, je hebt, uh, het is van de blauwe tram, uh, wat activiteiten, vaste act activiteiten. Uh, voel je fit en fit op de mat? Dat is uh, dat je in beweging blijft. Uh, zeg maar Dat is op maandag, donderdag en vrijdag. Van half tien tot half elf. En het kost 3 euro. Uh, de eetclub, dat heb ik al eerder verteld. Daar kun je dus uh, elke dinsdag eten voor 11,75 euro. Een drie gangen menu. En dat is van uh, Rabbel. Hè, het voormalige het heet nu Café Rabbel. Beneden bij uh, de, de Blauwe Tram. En dat is uh, prima eten. Nou, voor 11,75 kun jij geen drie gangen. Nee. Eten ergens, toch Sharon? 11.75? Nee, nog nooit gelukt. 7, dus, dus, nee. Je moet je dan wel aanmelden bij de blauwe tram. En dat is op uh, het nummer 023 3040 700. Er is elke woensdag de koffie inloop. Kun je gewoon binnenlopen van 10 tot 12. Kost 2 euro. Krijg je lekker een uh, kopje koffie met een, uh, iets erbij. Je kan jassen, joelen, een spelletje. En dan kun je ook schilderen. En dat is op woensdag tussen 1 en half 4. Kost ook 3 euro. Dan heb je poëzie. Elke vrijdag vanaf 17 maart tot en met 17 november. Uh, dat zijn gedichten die worden besproken door Theo Chin-Zoo. Kost ook 3 euro. Nou, dat zijn toch ook geen bedragen eigenlijk. Geen bedragen. Hè? Nee. Er is live muziek elke maand... In de grote zaal, in de blauwe tram. Dat is elke laatste vrijdag van de maand ook van half elf tot twaalf. En dat kost ook drie euro. Nou ja, wil je informatie weten van al deze vaste act activiteiten die daar zijn? Dan kun je dus uh, je opgeven uh, bij uh, de blauwe tram met opnummer wat ik net zei 023 30 40 700. Nou, daar moet toch iets tussen zitten... Dat, je wat, denkt van dat Wat leuk is en zeker voor, leuk, voor, zeker voor die bedragen. En voor die bedragen is ongelooflijk. Ja, ja. Nou ja, dat zijn de vaste activiteiten. Die, nou. uh, Wim, die uh, gaan we al naar het nieuws toe? Of hebben we nog even? Hij is even aan het delibereren. Oh, hij is aan het uh, delibereren. Ja. Okay. Maar. Nou, luisteraars, uh, tot straks. Tot de tweede uur van uh, zieven's antwoord. The Boys Are Back in Town.